Gaat u nu niet te ver? Oh. Allee, veronderstellen dat dieven u in tweede instantie om de tuin willen leiden... omdat ze van u weten dat ge de eerste poging toch gaat ontdekken. Oh. Ja, dat moet wel een heel clever kerel zijn. Ja, dat zijn ze ook. De inbraak zelf bewijst dat. Geen enkel alarmsysteem heeft ze kunnen tegenhouden. Uh, gaan we terug naar het Europacollege? Voorlopig niet, nee. Maar een verscherpt toezicht op wie daar allemaal binnen en buiten gaat... daar maak ik zeker werk van. Goed weten. Ze hebben geen constante. Wat is het? Het is de zeven kwart. Kwart voor zes. Die komt niet meer. Klaro sí. Hij heeft pas om vijf uur gedaan. Zover is het toch niet van het Europa College tot hier? Ik vertrouw het niet. Hij deed al zo moeilijk aan de telefoon. Och, alle contacten zijn via hem gebeurd. Als hij nu zijn medewerking weigert, staan we nergens. Als, als, waarom zou hij dat doen? Hij heeft toch een sterke reden? Je weet toch? Ja! ja. Shhhh, cuidado, cuidado. Apaga de televisie. Ik ben Ik ben niet direct naar hier gekomen. Ik wou zeker zijn dat ik niet gevolgd werd. Door wie? Bah, door de politie. Ze zijn mij komen bezoeken. In verband met die diefstal, Jeroen Bosch? Ah, si, sí, si. Sí. En entonces? Ik heb ze afgewimpeld. Gezegd dat ik er niks mee te maken heb. Dat is natuurlijk ook zo. Goedemiddag, maar mala suerte. Nu zit heel Brugge vol politie. Dat zal ons niet tegenhouden. Je wilt de hele operatie afblazen. Daar komt niks van. Maar, dat is zelfmoord. We hebben geen schijn van kans. Por Als ze de Jeroen Bosch? Dat er een paar kunstieven in onze weg zijn komen lopen? Hay ah, otros lugares. Er zijn nog andere geschikte plekken in Brugge. Si, sí, pero... Ni lo Zawa... pienses. Het gaat door. Basta. O, hombre, ¿qué te pasa? Is hij net plots minder belangrijk geworden? Ine zal ik je nooit vergeten. I lo saben muy bien. Go, Dat aanzien dat je karakter hebt. Ik krabbel niet terug bij de eerste beste tijd. Een momento, een momento. Tenemos que quedarnos tranquilo. kar van alles beginnen te verwijten heeft nu geen zin. Het enige wat telt is dat we overeen hoe het nu verder moet. Ga zitten, alle twee. We moeten de situatie als volwassen mensen bespreken. In no como gadinas sin cabeza. Precies op tijd. Ja. Oh, als mijn neusje me niet bedriegt, dan zijn dat, eh... Uh... Zeetongetjes, ja. ja, een beetje klein van stuk, maar lekker. Mijn avond kan niet meer kapot. In beslag genomen? Ja, in zijn bruggen. En ik heb dus kunnen meeprofiteren. Leven de visserijinspectie. <laughs> Ze kunnen niet streng genoeg optreden, zeg ik ja. altijd. Dat vind ik ook. Zeg, uh, zal ik een flesje chardonnay openmaken? Oh, nee, Pieter. Je weet toch dat dat niet Eén goed is voor je? Eén flesje aan Ah, één glas dan, oké? Okay? Oké, okay, één glas dan. En? Onze troonopvolger zal gaan slapen? Mooi ja, jong, die dutsjes waren doodop. En daarbij kwam eens rustig eten onder ons tweetjes. <laughs> en? Hoe ver staat je nu met het laatste oordeel? Ja, het eerste oordeel moet nog vallen. We weten niks. Nee? Het wordt een zaak van lang adem. De dieven hebben hun werk goed gedaan. Maar wat doet je nu in Zemensna met zo'n wereldberoemd schilderij? Alleen de dag dat je ermee tevoorschijn komt, hangt je toch. Ja, dat is een bedenking die iedereen zich maakt, natuurlijk. En zoiets stelen alleen maar om de ah, kieken van de. Oh, en... schat, alsjeblieft. Ja? Zou het je het erg vinden om dat onderwerp nu te laten rusten? Jeroen Bos, het Groeningen Museum en Toetie Quanti komen me stil aan de strot uit. Nou speel dan is het vrouwtje dat belangstelling heeft voor het werk van haar man. Spelen? Echt? Dat is voor straks. Ah. Wilde plannetjes van in. Lekker eten, gezellig babbelen, een beetje knuffelen en dan. snurken zeker, lekker wel. En ik kom, geen commentaar, kom, ja. kom maar aan tafel. Ja. Opringen oh, we mee? Ja. Oh, zie ik lekker smaken. Honger? dat ik heb. Mmm. Oh. Voilà. Dank u. Smakelijk hè? Ah, die unieke geur. Het perfect knapperig. De smaak. Mm, smaak à Wat gaat er in s'nemelsnaam nog boven een goed afgebakken zeetongetje? Okay. Hanneke, het is delicieus. Nee. Echt. Echt. Och, het is niet waar, hè? Oh, Zal ik opnemen. Smaak, zeg maar dat ik er niet ben. De hele avond niet. Hallo, met Hannelore Martens? Burgemeester Moens, mevrouw. Is Van In al thuis? Oh, dag meneer. Uh, ja, uh, hij is hier. Een momentje. Ik zeg toch. Het is de burgemeester. Een ogenblikje, alstublieft. Uh, ja, uh, meneer Mons. Onmiddellijk naar het stadhuis komen, van in. Oh, nu? Ja, wat betekent onmiddellijk anders? Er is belangrijk nieuws in verband met schilderijdiefstal. We moeten dringend overleggen met alle betrokken instanties. En daar hoort u uiteraard bij. Kom aan, haast u.